Zandvoort. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad op de A20 hoek van Holland richting Gouda, tussen de knopen de Kleinpolderplein en Terbrechtseplein, langzaam rijden over 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. van een cd die uit een box die verzameld is door Hans Dulfer. Hans Dulfer heeft natuurlijk eh, enorm veel muzikanten naar Nederland gehaald in de tijd dat hij nog eh, opperstalmeester was in Paradiso. En eh, hij eh, schrijft over Dexter Gordon dat dit een, een tintelende vijfsterrenplaat is opgenomen in 1962. Nederlandse muziek nu van een eh, trio Joost Zwart op piano, Tom Beek, Sax, Jeroen Vierdag op de Bas en Christian van Hemert op de Bandonion. Weer wat anders: The Garnward Shoot. Hodges met het orkest van Duke Ellington in het nummer West Indian Pancake. Hodges is jarenlang de man geweest die uh, de toon aangaf en de toon bepaalde van het orkest van Duke Ellington. En hij heeft er heel lang in gespeeld. Dus autodidact speelde oorspronkelijk piano en drums en is toen uh, begonnen op alt saxofoon, wat hem goed afging. Hij werd bewonderd door heel veel grote bandleiders en muzikanten. Is eigenlijk wel een van de iconen uit de, uh, de saxofoonwereld. Een aardige anekdote uh, is dat uh, hij niet altijd tevreden was bij Ellington, met name niet over zijn salaris, want als hij weer een ge uh, geweldige solo gespeeld had. Dan maakte hij, eh, dan kreeg hij een enorm applaus in een grote concertzaal. En dan draaide hij zich om naar de orkestleider en maakte met eh, duim en wijsvinger het ping-ping gebaar. Zo van, eh, ik heb jouw orkest weer tot grote hoogte gebracht. Wanneer zie je dat in mijn salaris? We gaan nog een stukje laten horen van Hotjes met eh, Duke Ellington. The Jeep is jumping. Nederlandse Boris van der Lek in het nummer Body and Soul Boris van der Lek die gepokt en gemazeld is die uh, zijn, zijn plekje heeft verworven terecht want hij is een uh, enorm uh, gedreven en een uh, um, geïnspireerde maar ook tevens inspirerende saxofonist een andere Nederlandse groep is de groep van Jelle van Tongeren de violist die heel veel in, uh, optreedt in ...verschillende bezittingen allemaal een beetje rond de Django Reinhardt-stijl. Hij heeft een, uh, verschillende cd's gemaakt en eentje daarvan dat is uh, de groep Jelle van Tongeren. Hij uh, uh, zit ook in de groep Hot Club de Frank, maar daar ga ik nu niks van laten horen. En Jelle van Tongeren speelt viool Frank Meester op de gitaar. Uh, Arnoud van den Berg de Bas... En als uh, lead hebben ze Robin Nolan. Het aardige van hem is dat zij uh, heel veel nummers ook zelf componeert en arrangeert. Waardoor uh, een, uh, eigenlijk wel een soort verfrissing in de hele hot uh, Club de Frans wereld plaatsvindt. We gaan nu luisteren naar een compositie van hem en van de gitarist Frank Meester. Het nummer Lisboa. De groep van Jelle van Tongeren en we gaan natuurlijk ook een stukje, nog een stukje laten horen waarbij een ode wordt gebracht aan de grootmeester van Django-muziek, een nummer van Django Reinhardt, Douce Ambiance. Dark, de groep van Cannibal Adderley. En uh, met Miles Davis op de trompet, hij op de Altsaks, Hank Jones Piano, Sam Jones op de bas en Art Blakey op de drums. Cannibal Adderley die is, uh, heeft ook een opname gemaakt met zijn broer, de trompetist Ned Adderley. En heeft... Uh, en allerlei groepen gespeeld. Natuurlijk deze periode, waar ik nu een stukje wil laten horen... Uh, ...een horen uit 58... ...was zijn uh, toptijd met uh, Miles Davis. Boze tongen zeggen dat hij zich daarop optrok... ...wat is natuurlijk helemaal niet waar... ...want hij was uh, net zo groot en net zo goed. En het aardige is als je dan die geschiedenis van die orkesten leest... ...dan... Uh, hoppen ze steeds van het ene orkest naar het andere. Hij voegde zich bij, bij het orkest van Miles Davis rond de tijd dat John Coltrane zijn band verliet om ook voor zichzelf te beginnen. Of uh, en later weer met Thelonius Monk te spelen. Dus uh, wat steeds blijkt is dat uh, de grote jongens die, allemaal, die wij grote jongens noemen. Allemaal gespeeld hebben met elkaar en ook dan de kracht altijd gezien hebben van het samenspelen. Waardoor het dan nog mooier wordt. Wij laten nog uh, één stukje horen. En dat is um, een uh, nummer Bangoen. ¡Gracias! Um... A -train. A -train. A -train. A -train. Anita O'Day Take the A-train We stappen over naar een Engelse klarinetist die heel zijn leven een New Orleans stijl heeft gespeeld, heel veel in uh, Zweden, in, wat zeg ik in Scandinavië, opereert en nog altijd goed onderweg de weg timmert. Uh, volgens mij uh, 250 keer per jaar minimaal zijn uh, alstraks op zijn klarinet uit zijn koffertje heeft gehaald, al uh, 50 jaar lang. Uh, volgens mij weet hij niet beter, maar hij speelt als een, uh, als een duivel zullen we zeggen. Hier is hij te horen met de, de Walter, Walter Walters Jazzman um, Dixieland Band, uh, eigenlijk een New Orleans band, en in het nummer Everywhere You Go Sunshine Follow You. <laughs> We'll